Oh ja. Ja, ja, Absolute, ja, ja. Nou. Als we de burgemeester ook zo ver kunnen krijgen. Zet uw uh, kaskis op. Zo. <laughs> uh, uh. so. Ja, Alex. Wat een prachtige dag. Maar nee, het zal nog niet zo zijn. Zongen jongen. Vandaag kan ik nou niet zeggen: testicularis kalnisch is, wat betreft de weer in de omgeving. Want het is helemaal niet testicularis kanisch. Nee, en ook niet, zeker niet wat je aan het eten bent. Want het ja, een... Ik ben een burger aan het eten. <laughs> dat is een gestrafte. Uh, nee, dat is een soort van hamburger. Uh, gemaakt door uh, twee heel sympathieke jonge mensen. In een kraal met een burger op. Uh, je hebt hier verschillende versies. Met uh, paprika, met cheese, met van alles. Uh, uh, casus eten dit Latijn. Uh, paprika is paprikus. Um, en uh, dat ziet er hier lekker uit. We zijn namelijk op het... Uh, uh, de grootste vigitafel uh, ter wereld op de grote markt. Ja, oké. Maar er is een met... klein probleem met de grootste vigitafel ter wereld. Uh, het is uh, de langste er is officieel de langste. Het ja. is helemaal niet de langste. Nee, het zijn een stuk of vijf, zes soorten of wat lange tafels van ja. wat zou je zeggen vijftien meter. Ja, ze hebben ze de... in rijen gezet. Hè. Dat is de langste. Als ze die niet allemaal achter elkaar moesten nee. zitten, dan zijn ze het de langste. Maar ze hebben ze in nee. rijen gezet. Nee. Nee. Of is het in tijd bedoeld dat dit tot morgenochtend doorgaat dat of zou zo? kunnen. Maar dat zou goed kunnen. Oké. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Nou, uh, misschien uh, een primeur deze uitzending is voor de eerste keer... dat we de burgemeester met een volle mond gaan horen. <laughs> Want dat moet je ook kunnen hè, als communicator. Inderdaad. <laughs> dus een, een, een hele mond vol vegetarisme. Ja, een burger in mijn bekjes is... Ja, en is dit een beetje een voorloper op wat er straks gaat gebeuren... als, we, als u de macht overneemt? Wordt heel de stad dan vegetarisch? Uh, dat uh, niet. Nee, we gaan natuurlijk de mensen de keuze laten. Maar we gaan natuurlijk wel de schepen voor veganistische zaken aanstellen. Oké, okay. en wat gaat nou. die dan bijvoorbeeld doen? Ja, die gaat ervoor zorgen dat de langste vegetafel ter wereld... een echte lange vegetafel wordt. Dat dat niet een paar tafeltjes op de grote de is... maar dat we dan hier vertrekken ja. en een tafel doortrekken... tot die hartje borgerhout... waar je dan allemaal uh, ja. veganistische lekkernij kunt krijgen. Ja. Hè? dit zou je... Dus dus eigenlijk fake news kunnen noemen. Ja, dat is We geen starten. fake news. Hè? Kijk, veganistisch eten is ook hier belangrijk naast. Ja, ja. ziet mevrouw Romi trouwens. Hè? Ja. En mevrouw Romy die eet al vanaf voor 20 jaar uh, ja. veganistisch. Uh, ja, vegetarisch in de laatste tijd. Dan, de nu is het veganistisch, ja. Ja. veganistisch, absoluut. Ja. Ja, ik ga u niet vragen hoe oud dat u bent, maar ik veronderstel ook geen, uh, geen 40 jaar. Dan u. Ja, ja. <laughs> dus uh, etelijke jaren ja. al. Ja, ja. Ja. En wat uh, doet dat met de mens? Je blijft gezonder. Ja. Je blijft helder van geest. Ja. Je blijft fit. Ja. En je hebt een ander kijk op de wereld. Ja, want uh, mevrouw, ik denk, allez, u ziet er, ik zal eerlijk zijn, uh, 55 uit. Maar waarschijnlijk bent u al tegen de 90 ondertussen. Hè? Ja. Hè? En u bent een hele moeilijke kruiswoordraad, aan het oplossen. Dus dat wil zeggen ja, ja, dat, u, uh, dat u inderdaad een uh, hele heldere geest ja, ja, ja, hebt. Ja, ja, ja. ja. Absoluut. Ja. Kijk, en dat, zo zien we onze burgers graag, hè, toch? Ja, absoluut. Jonge, gezonde, fitte mensen. Wat? Ja. Sorry? Ik hoop dat iedereen veganistisch wordt en dat de dieren met rust worden gelaten. Dat ze elkaar maar op kunnen vreten. Zoals ja, maar ja, dan, in de dan natuur... moeten we natuurlijk al die paprikaplanten weer eh, kwellen <laughs> en slachten en zo. Hè? Ja, ook, paprika nog planten. Weer, ook nog weer. Ja, zeker weet je. Uh, nu, uh, we gaan er rap doorheen. We zitten dus aan uh, het evenement wat genoemd is de langste vegetafel. En of dat, dat nou in uren, dagen, weken of meters is, dat weten we niet. Het is niet al te druk, maar, de, maar je zou zeggen, uh, vega is toch keihardig populair tegenwoordig. Dus het is de hot thing of the day. Zelfs wij eten nu drie keer per week vega konijnentroep. Ja, maar het is natuurlijk zo, het is een moeilijk uur. Het is nog ochtend, well, het is zo half ochtend, het is twaalf uur. Ja. Dus ik denk dat de mensen zo tussen de, tussen de ontbuit en de brunch zitten zo eigenlijk. Dus het is zo het niet-eet-uur. Dus dat gaat straks nog vol lopen met, uh, met veggies. Oké, okay, dan zijn we aangekomen bij het eerste item. Day, -day -wake, days awake. days ja, yeah, en het was wel een, een volgepakte week. Een dubbele zelfs. Want we uh, hebben weer een weekend overgeslagen. Vanwege allerlei redenen. Maar uh, eens even kijken, hoe was de week verlopen? Nou, de volle mond is nu bijna leeg. Nog even wat... Uh, Levende. Oh nee, dat kan je niet. Hè? Er kan niks levends tussen zitten. Als je, als je... Well, het was een heel verrassende week, uiteraard. Die boze. Als we met volgende week, vorig weekend begonnen. dan zijn we eigenlijk begonnen met. Uh, um, te try-outen eigenlijk. We hebben een hoop uh, try-outs gedaan voor de show in de Narenberg. We ja. waren heel a lopende publiekeren. Uh, zondag was het bij het Vlaams Belang te doen zelfs. Oké, okay, en konden die ermee lachen? Ja, eigenlijk wel. Ik moet nou zeggen. Uh, ja, maar is jouw humor dan fout? Of... Ja, mijn goede vriend Philippe de Winter had gezegd tegen mij. Je moet je niet inhouden en je mag dus goed laten gaan en uh, ons er maar eens goed bij. Dat hebben we dus ook gedaan, dus we hebben er hier een grote ja. roost van begin tot einde van gemaakt. Ja. En nu moet ik zeggen, die mannen konden daar echt allemaal wel mee lachen. Nou, dus... doe, doe eens één een grap, ene grap. Uh, wel, uh, wat ik kan doen met de partijen na de verkiezingen, uh, het Vlaams Belang ga ik uiteraard opruimen en dat ga ik doen door het ruimerke te laatst, uh, laten langskomen. Want uh, een simpel telefoon volstaat als het uh, ruimerke, uh, <lacht> uh, als een meerpunt overlopen gaat. Ah ja, uh. oké. Okay. Oké, okay, nou, ja. dat is een goeie. Bijvoorbeeld, of ik wil zeggen, uh, zoals was in Wet Zurenborg, dat wordt hier allemaal omgekapt, uh, plat gegooid. Daar gaan we dan paddenstoelen zetten die we dan gaan verven. En midden op de. Op de, op de plat zetten we een klein boerderijken. Ja. En in dat boerderijken gaan we dan een gergamel steken. En dat moet een metotactor zijn. Dus daar kiezen we Philip de Winter voor. Alright, Want okay. hij is dat niet als een leven kwaad op anders kleuren geweest. Dus... Alright. Alright. Dan zie ik uh, met een lijfwacht. Ik zag een akelige foto met twee KGB-likers. Uh, ja, uiteraard. Die moest, we zijn naar uh, 2060. Dus het zeevoekje een klein beetje gaan bestuderen. Omdat er waarschijnlijk allemaal heel gevaarlijke viswinkels en kapperszaken zijn. Die ja, dikmantels zijn voor de drughandel. Dus we hebben twee KGB kgb agenten ex-KGB-agenten ingeschakeld. En we zijn daar uh, op grondig onderzoek geweest. Uh, ja. Nu moet ik zeggen, echt veel drugs hebben we niet gevonden. Maar wel een hier lekker stukje um, Besschia de spada. Um, um, een zwaard, een, een, een zwaardvis, ja. Ja, ja, een zwaardvis. Hier lekker, hier en, lekker. En dan hebben we nog staan zingen op het Ringland Festival. Ja, dat is inderdaad een feit. Dat hebben we gedaan. We hebben daar onze okay, schuld van nee, nee. de anderen uh, gebracht, en midden gebracht. Uh, die natuurlijk hielden alle 40.000 uh, uit volle borst hebben meegezongen. Voilà, um, well okay. dat dus heb ik ook Het is een soort of partijuitbreiding, messaging, branding, weet ik veel, noem het maar iets. Uh, op het Renelange Festival. Ja, oké, okay. en dadelijk gaan we nog terugkomen op de lijst. Uh, intussen is ook de burgemeester. Ook Chris, de burgemeester, ja, ik heb mijn burger ondertussen op. Dat was heel ja. lekker. Uh, de burgemeester is ook vergeten dat we even Antwerpen zijn binnengevallen. Ja, mag ik even onderbreken? Chris, ah, hè, die ja. hebben we nog niet geïntroduceerd. Chris, Vandaag, André, Kijs ja. is er nu weer bij. Hè. Daar moeten we nog aan wennen, aan al die dingen. Hè, weet je? Ja. Een we, zijn, we zijn nu een threesome, gezegd. Maar Chris, vertel het eens. Ja, ik... Ja, ik heb het net gezegd, hè. de burgemeester was nog vergeten te vermelden dat we even Antwerpen zijn binnengevallen. Met de uh, ah, ja. hoop uh, leger... Uh... De bevrijdingsfeest, ja. ja, ik, ja zo... ik kreeg daar goed, een telefoontje van meneer André die werd rondhangen was in het stadspark. Vraag me niet wat hem daar altijd hangt te doen. <lacht> um, maar ineens kwam ik langs en er stonden allemaal legervoertuigen geparkeerd met denk ik, de originele bezetting die in 1945 hier ook de stad is binnengevallen, denk ik, om de leeftijd te zien. Ah. Um, dus werden we ook uitgenodigd om plaats te nemen in een, in een, een voertuig, in ja, een legervoertuig. Prachtig propagandamateriaal. Absoluut En mensen die daar heel ver mee gekomen zijn. Absoluut. Dus dan hebben we dus uh, de stad nog rondtoeren uh, rechtstanden, nee. zoals uh, in de pausmobiel eigenlijk. En hebben we eigenlijk terug uh, een aanval gedaan op het schoonverdiep. Oké, okay, dus dat hebben we gehad ja. voor de week. Ik wou nog even zeggen, uh, ja. het voelde ook heel licht... met de rode vlaggen van de CNA die op de meer uitgingen. Dus uh, ja, het was een, ja. een mooie dag toen. Uh. Ja, een call to action kan je dat noemen. Uh, nu, uh, gisteren, afgelopen zaterdag, 15, 14 was het gisteren. Hè? Uh, een memorabele dag, ook voor u, want U was. bent officieel ingeschreven als kandidaat met de BDW als partij... En dat moet toch wel een momenteuze dag geweest zijn. Ja, het was een hele uh, geweldige dag. Ik moet nog wel even zeggen dat die burger dat die ongelooflijk lekker is. Ja, die Zo goed, lekker he? dat ik zelfs de naam burgemeester zou willen veranderen in, in burgemeester. burgemeester. <laughs> voilà. oh, Zo okay. lekker. Uh, nee, het was inderdaad een gigantische, uh, spectaculaire dag uh, om de lijst in te dienen. Ik hoop, de kandidaten moeten natuurlijk nog allemaal gecheckt worden op uh, criminele achtergronden en dat soort feiten. Ja, ja, maar u blijft over in elk geval. Ik blijf in elk geval over. <laughs> er zijn natuurlijk of? een aantal kandidaten. Tot tussen waar dat ik mijn twijfels bij heb, maar dat zullen we dan wel zien. Het maakt het alleen maar denk ik. waarom kijk je nu naar mij, meneer de schermburgemeester? Waarom kijk je nu um, naar te... ja, mij? U zal het niet uh, afhangen van de criminele achtergronden, maar misschien... Uh, ja. uh, laten <laughs> we het eens even hebben over uh, die dag, want dat was dan gisteren hier op de rechtbank, en daar komen alle lijsttrekkers, alle partijen samen hun lijst fysiek neerleggen. Inderdaad, dus, dus ik stond daar samen met mijn collega-lijsttrekkers, uh, ja. uh, van, uh, van Peter Mertens tot Filip uh, de Winde, Flip de Winterwester niet... tot uh, mijn, mijn collega, mijn limitator van Stato. Ja, en die Even. heeft u licht rood gekleurd, zie ik. Wat bedoelt u? Nou, ik zie daar ineens een rode vlek op uw referie met een uh, witte ader in. Dat is nee, vroeger nee, anders. Nee, nee, nee. Dat, uh, nee, nee, dat is uh, de kwestie van de, van de schildjes. De, ja. de kwestie van de schildjes op de riveribus. Ja, um, ja, ja Vroeger had je de rode natuurlijk met pineken. Ja. Ja. Maar natuurlijk sinds uh, mijn collega de, de, de stad bestuurt, zijn die vervangen door uh, zilveren die een klein meer, meer cachet uitstralen, ah. maar die met een magneetje bevestigd zijn in plaats van met een pinneken. Okay. Maar als gevolg dat als je met je... Met je schildje langs een auto wandelt, bijvoorbeeld, dat die er plop afschiet en op die auto blijft pakken. Of op de koelkast of waar dan ook. Oh, wow. Dus ja, uh, ja. aangezien ik nogal wat burgemeesterlijke activiteiten uitvoer. die niet uh, schildvriendelijk zijn. Uh, snapt u de woordspeling? Ja. Uh, dan. Uh, zoals uh, goswemmen in de, de Indische Oceaan en dat soort dingen uh, ben ik al heel veel van die schildjes kwijtgeraakt. Ja, ja. ja. Dus dat moest ik even, dat is toch een van de grote bezwaren die mij wat het Antwerpen van de afgelopen zes jaar aangaat uh, uh, bezighouden. Dus die heb ik wel even besproken met mijn uh, imitator. De schildenkwestie. Ja, ja. En hij voelde zich daar ook heel schuldig voor. Zo erg schuldig zelf dat hij in zijn auto gaan kijken. Dus dat hij daar nog schildjes had liggen. Uh, uh, in... Jammer genoeg had hem juist toevallig een, een, een vervangwagen wat er met zijn een oorspronkelijke wagen is gebeurd. Dat weet ik niet. Ik heb Paul Jammers gisteren nog gezien. Die vroeg het zich ook af. Uh, ah ja. ja? Dus hij is dan gaan zoeken. die is een auto. geen gevonden. Dus vandaar dat ik nog altijd met die rode vlek rondloop. Ah, oké. Okay. Nou, dan had ik het ja. goed begrepen, fout begrepen. Maar dat is toch heel aardig dat die man dat voor je had willen doen. Nou, uiteraard. He? Die zo, zo heb je met een schild ook een vriend, eigenlijk zo. Uiteraard, die moest, ja. <laughs> oké. Okay, nou, ja, ik heb ook de prijs van <laughs> een nieuwe kosteld gebracht. Die valt ook helemaal niet? Jawel. Oké. Okay. Misschien moeten we dat ook nog aan de luisteraars uitleggen waar die grappen eigenlijk over gaan. Met Ik denk dat de luisteraars vinken, uh, dat begrijpen. Schild ja. en Vriend. Ik heb wel, jo. ja. Ik ja. heb ook, ook de Antwerpse afdeling tegenwoordig van Schild en Vriend. Oh ja? Uh. Schild en Vriend. <laughs> en die Vreng. vergaderen in den draai. Inderdaad. <laughs> so. Allright. Uh, Oké, okay. we houden de dingen er goed. Goed gesprek gehad met de burgemeester over de belangrijke issues van de politiek, de speltjes, uh, de merchandising zeggen best... dat. Onze kandidaat, ja, de kandidatenlijst. Ja, de van shamanistische zaken, uh, Tran Amrita Janssens. Dat hij ook aanwezig was en dat hij een aantal uh, Indiaanse uh, Shamanistisch. rituelen, shamanistische rituelen ja. heeft gedaan. om de vriendschap tussen de verschillende politieke partijen uh, te vergroten. Ja, ja maar die... genoeg is dat niet echt gelukt. Jawel, ik denk het wel. Ik denk nou, ze wel. heeft ja. een tv-moment gekregen. Ja, dat plus, wel. ik wil zeggen, de burgemeester was ook heel vriendelijk tegen mij. Tegen dat u? is natuurlijk, ja, denk ik, ja. een regelrecht gevolg van het sjamanistisch ritueel. Ik dat denk... onze schepen van shamanistische zaken heeft uitgevoerd. Ik is denk dan... eerder dat ze je als een ongevaarlijke gek beschouwen. En dat is het groot voordeel. Hè? Inderdaad, die bus, hè? Want, uh, Claudius was ook altijd een ongevaarlijke gek. Eh, tijdens de eerste Claudische dynastie eh, in, Romein, in het Romeinse Rijk is de enige die, omdat Salma dacht dat hij een, een visieboos kwijt was niet vermoord en vergiftigd is geworden ja. en is dus eigenlijk als iedereen uiteindelijk uitgeschakeld wordt is hij keizer geworden en een van de meest succesvolle uh, keizers na augustus van de Claudische generatie ja. geworden Ik weet dat, want ik heb als kind nog op tv die serie I Claudius met die met die uh, hoe heette die? Derek Jacobi was die Inderdaad. acteur, dat was een weergaloze serie helemaal zwart-wit ja. nog en, Totaal niet meer te bekijken nu, kartonnen romen Tegenwoordig, alles met uh, 3D, dat dus, weet je al helemaal niet meer. Zijn wij dat dan doen of is dat de muziek? Oh nee, oh, de, ja, de muziek wordt ineens echt dramatisch. Uh, maar laten we even de lijst aflopen. U zelf staat op nummer 1 en op nummer 2? Uh, op nummer 2 staat uh, Manet Quaveur. Ja. Is en vertel er eens iets meer over. Dat wat dat is zijn. Uh... Haar. Haar. Ja. Haar. De ja, First Lady. Nee, nee, nee. De First Lady. Ja, dat moet ik nog even vertellen. We hadden eigenlijk eerst geprobeerd. om de lijst te vullen met allemaal Nederlanders. Ja. Dus er stonden tien Hollanders op. en twee Fransmannen. Maar die, uh, en een halve Hongaar. een halve Hongaar. Maar dat is geen probleem. Een halve ja. Hongaar. Uh, het probleem met die Nederlanders. en die Fransmannen die erop stonden. Uh, we gaan, even, we gaan geen namen noemen, meneer nee, Istvan. Nee, nee, nee. We gaan geen namen noemen, meneer Istvan. Dit was is dat die zich hadden moeten, kans. Die hadden zich moeten registreren als kiezer voor de 31e juli. Nee, als verkiezing dus van die tien, Als kandidaat. Nee, nee, als kiezer in het algemeen. En als je niet als kiezer geregistreerd bent, heb je zelfs geen recht op kandidaat te worden. Ja, ja. oké. Okay, ja. Dus, ja. ik kon niet met van die verantwoordelijkheid tien, van om... Van die tien Hollanders was er dus maar één die zich geregistreerd had. Okay. Dus dat wil zeggen dat 90% van de Nederlanders hier woonachtig uh, daar zelfs niet ontdenken. Nee, nee. En wie was die ene? Maar dat nu. was Deborah Langman. Uh, right. Oké, okay. dus die ik Hollander met een klein beetje verantwoordelijk uitzien. Maar nu, ik, we, ik zou... Maar, ook, het is natuurlijk ook een geruststelling dat die uiteindelijk niet in het bestuur zullen opgenomen worden. Nee, daarom. Ik kijk even vriendelijk naar de DJ die zo vriendelijk was. Om de klank wat zachter te zetten, zodat wij ja. hier een toffe uitzending kunnen opnemen. Dus ik wil maar zeggen, op het laatste moment hebben we dus al die, uh, die Hollanders moeten vervangen. Ja, en ja, dat is gelukt? Dat is gelukt, ja. Nou, oké, okay, maar zij waren misschien dan de baanbrekers voor al die Vlamingen die dan daar nu wel op wilden. Want kennelijk kon je geen Vlaming vinden. En alleen maar wel Hollanders... We houden geen Vlamingen. We wouden eigenlijk de Hollanders eindelijk eens de kans geven ah. om te participeren. Nou, ik leer hier zoveel. Ik denk dat ik over zes jaar aan de beurt ben om het zelf allemaal eens te doen. Hoor. Ik zal me nu de allemaal de registreren pod... als ik er niet was. Een podcastje, zaaltje, een paar grappen en eh, vertrokken. Nee, zo is het niet. Je hebt een spindokter nodig. Ja, precies. Ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Dan zakken we verder de lijst af en dan gaan we naar nummer drie. Op nummer drie staat uh, Manu Moro. Ja. Dat is uh, een klein beetje de, de man achter de trek-u-plant. De, trek de cannabis-mannen uh, die het systeem hebben verzonnen dat je eigenlijk legaal cannabis kunt gebruiken. Okay. Wat heel belangrijk is omdat het natuurlijk medicaal, medicaal uh, heel goed is tegen Reuma en tegen ja. van alles en nog wat en tegen uh, Alzheimer. Creatief medriet. Om... Absoluut. Geweldig. En, en die gaat waarschijnlijk zo gezondheidszorg en, en oudere zorg... <lacht> weet ik veel nee, dat wordt gewoon de schepen van wietzaken, dat is okay. heel simpel. All right, nou, nummer vier. Ja, nummer vier, daar mag ik nog niets over zeggen. Dat is een geheime kandidaat. Oké, okay, een surprise kandidaat. Dus voor de oktober surprise noemen ze dat. Inderdaad. Dus. <lacht> Oké, okay, vijf. Ja, dat weet ik al niet meer. Vitalski staat er, er <lacht> Vitalski op? staat er ook op, maar ik weet niet op welke nummer dat dat juist is... Uh, <lacht> De nachtburgemeester natuurlijk als dagburgemeester als schijnburgemeester. He. Ja, want als jij uh, naar bed gaat, als je ja. naar bed gaat... Dan, uh... dan moet naar een taak overgenomen worden, dan wordt er de nachtburgemeester gedaan. Dus heel belangrijk dat we dus een nacht in een schijnburgemeester op één luisteren. En dat klopt ook, want ja. hij wordt meestal net wakker wanneer... Uh, uh, uh, wanneer ik kan slapen, ja. Zoiets is dat. Dus, dus de bevolking kan dan uitkijken naar een 24 uur... Uh, 24 uur bestuur van de stad. De burgemeester. Daar hebben we ook nog belangrijk een op staan... Ja, dat is een dochter, een moeder en een grootmoeder. En dat zijn drie, oh, drie plaatsen. Drie plaatsen, ja. Die staan, dat zijn 21, 22 en drie. Ja, dat stond allemaal een klein beetje door elkaar. We dat, ja, maar goed. Uh, en uh, en oké, okay, dus dat is een, uh, een transgeneratieve. Ja, ja, inderdaad. En dat is heel belangrijk omdat natuurlijk uh, bij de Groenen hebben de het van Dienderen drie geslecht. Hè? Hugo van Dienderen, Ilse van Dienderen. Dus Hugo is de Mompa, Ilse de Moeder en dan ook de dochter. Maar dat weet ik niet meer ja, wat die ja. heet. Dus we, we hebben ook een drie geslecht. Nee, nee, want dat was wel typisch in een reportage over die, die Lijsten neerleggingen, één voor één. Al die lijsttrekkers, ja, wij mikken op diversiteit. Wij mikken op diversiteit. Ja, wij hebben vooral diversiteit. Oh, we hebben diversiteit allemaal. Ze hadden het meest diversiteit. Ja, ja. Hebben ik allemaal gezegd. Maar natuurlijk, wij zijn de ierige partij met uh, een dwerg. Ja. ja, en een en drie generaties. Ja, drie generaties. En dan nog niet in, in, in een speciale kungfu-dwerg. Hier met een kungfu-master. En uh, dus die een... Uh, en ja. er was ook nog iemand die, die, die nog met een andere issue zit, uh, die transgender... Uh, uh, ja, of, uiteraard, ik die was wel. Dat, dat is natuurlijk... Maar dat ja. is nu nog een, een meneer en wordt een mevrouw? Of is dat mevrouw ja, ja, het is een mevrouw, ja. Maar het was een meneer. Ja, dat, het was altijd al een vraag. Ja, ja, ja, ik, ik mag erover ja. zeggen, want mijn eigen kind is ook transgender. serieus? Dus. Eh, dus, ja, de Rom is ook begonnen als klein meisje. Heel klein meisje, zo groot. Aan ja, de welke dan? Lex. Ah, Onze Lex. Al, Lex. Ja. Onder, nou, en ik heb ons zoeken om een transgender op de lijst te zetten. Je, <laughs> je gaat er zelf weer in die rondlopen. Ja, oké. Okay. Nou, een reserve dan <laughs> misschien voor de volgende. Oké, okay, dat is onder... een reserve transgender dan. <laughs> zo zal het zijn. Maar dat is Marleen Hufkes, niet al tof. Met uh, name in de bibliotheek. Uh, voilà. Ik ken dus ook al lang. Ik had zelfs niet eens door dat het een man was. Dus voilà. Allee, Geen man was, maar van geboren. Ja, ja. En wanneer heb je dat ontdekt? Hè? Ja, Toen men zei van... Vraag het eens om Marleen. Ah, okay. <laughs> Nou, zo kom je er wel achter. Ja. All mm. uh, Nou, we schieten al lekker op, beste mensen. Het zonnetje schijnt er uh, helemaal op los. En ik moet even terug naar mijn lijstje. Goed gesprek gehad. Had, uh, Ja, maar hier heel belangrijk is natuurlijk... Onze gast komt Chris Peters, burgemeester. Ah, ah, kijk eens aan. Ze is al een beetje van het ploiemen ah. kwijt. Hè? Ach, maar spreekwoordelijk alleen, hoor. Inderdaad, die boos. Ja, nou. Even kijken, ik denk dat. Ja, terwijl ze zich erbij of, zit, ga ik nog eens even iets vertellen over. Ja, ja. Andere, want die moet die micro. Ook. je mag kiezen. We kunnen het beste die mic delen. Ja. Ja, we zijn al live hoor, de hele bevolking luistert mee. Ja. Misschien nog even vertellen wat ik natuurlijk veel als commentaar krijg. Nu dat we de luister hebben ingediend van mijn. Uh, van mijn uh... Ja, van jouw partij. Van, van sommige partijen, uh, van tegenstanders is dat tegenwoordig, uh, concurrenten, is dat, uh, dat ik het progressieve zelfveld zou verdelen met de ja. laatste krager. Ja, dat vind ik een fantastische zet. Ja, dat is inderdaad een fantastische zet. Dat ze is het is, We gaan er eerlijk is En het is natuurlijk Salivas als oftewel Zever impactjes. Als er na nou één uh, progressief uh, blok is dat zichzelf helemaal verdeelt, dan is dat natuurlijk ja. juist dat blok. Hè. Ze pakken allemaal steven af van elkaar. Ze hebben dan de kans gehad om een groot blok te vormen. Hè. Ja, ja. En dat hebben ze dan na twee weken uh, is dat uit elkaar gevallen. Verpulverd. Ja. Hè. Volgens, de, ja, het is volgens zo... de... Volgens de... Uh, de peilingen, de peilingen was dat uh, zelfs een manier om, uh, om laten zeggen, een ander stadsbestuur in de stad te brengen. Dus dan vraag ik me dan af, is de politieke wil dan wel groot genoeg om die verandering te brengen? Of ten de partijpolitieke uh, manifestatie en identificatie? En ja, precies. En omdat ze dat dan zelf niet doen... dan steken ze de schuld op de burgemeester verhaal. En, en, en dat niet alleen. De maar, de anderen. maar ik zou dus wel willen stellen... als, als het dus inderdaad zo is... dat een kolderpartij zoals de BDW... het hele progressieve blok in gevaar brengt... dat ze dan echt ja. zwaar in de shit zitten. Dat Want, is dat waar. Dat, dat, dat, dat was natuurlijk dan ook op een, uh, een maatschappelijk uh, issue... als dat zo is. Hè. Ja. Persoonlijk denk ik... Partijen die normaal gezien goed scoren zijn partijen die kwaad zijn. En dat zijn partijen die overal uh, boos op zijn, die verontwaardigd zijn. En dat zijn uh, traditioneel de partijen die altijd goed scoren. En wij zijn eigenlijk hier positief. Wij proberen de wereld nog schoner te maken dan dat het er maar is. Uh, en, en later wij proberen, antwoord. He, vandaar dat onze schepen van shamanistische zaken er ook bij is. Okay. Mevrouw Trein, wij proberen de kosmos helemaal positief de te slagen. Ik aan Trein. Ja. Dames en heren. Ave, halleluja. Welkom. Ave, uh, ook hallelujah. Een groot applaus voor uh, mevrouw uh, Truijgersen. Dank uh, je, dank je, dank je. Oh, uh. Ah, hier heb ik hem. Nou, dat was ja. het applausje. Daar ja. is hij nou, zomaar. Ja, het is een beetje moeilijk te zien hier. Welkom aan tafel als medelid van, medekandidaat op de lijst van de BDW, hoor ik nu. Heb ja, je ja, enig idee aan welk avontuur u begint? Uh, absoluut wel, ja, absoluut wel. En, en wat, zijn de, wat, wat, ja, wat zijn de speerpunten van uw beleid? Ah, speerpunten. Of één dan? Uh, ja, want ik heb er of, heel veel. Of een vlek of iets. Um, of zo. Ja, ik sluit me natuurlijk volledig aan met, uh, met de partijpunten van, uh, van BDW. En, um, Gratibus? Ik, ja, ik, ik um, wil eigenlijk uh, instaan voor uh, Ringland. Dus om dat in te vullen volledig. Ja. Dus ik We even gaan zeggen. daar Zoals een weet, uh, vrijstad. Alles wordt in districten opgedeeld, Dus Ringland wordt eigenlijk een volledig apart district. En ja. dat is het district dat uh, onze schepen van shamanitische zaken dan volledig tot haar uh, beschikking krijgt. Uh, daar inderdaad. kun je een mee okay. En ik vermoed dat daar een zware patchouli lucht gaat hangen. En heel veel vredige mensen met bloemetjes in hun haar ja, om uh, dingen gaan dansen. Ja, het wordt fantastisch. <laughs> het wordt een staat. Er komen verschillende Area. Dus er is een prairie met wilde bisons, wilde paarden. Mm -hmm. er, is, er zijn tantrische tempels. Een Egyptische area waar dat de mensen dus in de mysteriescholen terug de echte wijsheid kunnen leren... dat er vroeger was in het oude Egypte. Oké. Okay. Um, er komt ook een hele Griekse, oud griekse area um, waar dat eigenlijk mensen kunnen baden met nimfen en saters en zo. we gaan die allemaal terug neerzetten want die, ja, ja. die maar wezens zijn eigenlijk verdrongen tegen en niemand ziet die eigenlijk nog, die zitten een beetje in een hoger level dan dat wij zitten ja. maar doordat wij heel veel patatten en biefstukken hebben gegeten, uh, kunnen wij die niet meer echt zien en voelen, maar als je dus veggie eet of vegan, ja, zoals wij nu. Als je terug allemaal burgers hebt, ja. dan uh, kun je die terug zien. Eigenlijk. Inderdaad, dan komen die terug zichtbaar uh, en dan kunnen daar heel uh, leuke momenten mee beleven. Okay. Dus dat gaan we allemaal doen. En het wordt ook een wow. meander, want we hebben gisteren uh, al verbroederd en verzusterd met de mensen van Vlaams Belang Ekeren. En die stelden dan voor om de um, dus de, de, heel die area, uh, die groene uh, ring, door te trekken naar de oude landen, naar Ekre, ja. uh, naar Overal, uh, Dus dan wordt dat een meander met allemaal wilde paarden, wilde runderen. Ja, geweldig, ringdere. ik stel zelfs voor dat we dat aansluiten Typisch. bij het. Ja, ja, dat we dat aansluiten. Ik, ik, voor, ik, voor. Ik voor ik... Nee, wat is hem? Ben je ineens uitgevallen? Is hem uitgevallen? Hallo. De verbinding met Brussel is verbroken op dit hallo? moment. Hallo, hallo. Ah, ja, voilà, daar zijn we terug. Ah, okay. ja, ik stel voor dat, dat een we, we eens doortrekken plekje. van de oude landen tot aan het verdronken land van Saftingen. Ik ja, zie me ja. die ja. ja, dagkwartijen. Tot aan de Hollandse of? grens eigenlijk naar oh, Ringeland. Bisonse. Ja, maar de Vrijstaat is op termijn natuurlijk. En dat willen we ook uitbouwen. Hè. Op termijn gaan we dat eigenlijk grensoverschrijdend doen. We hebben ook al contacten met Nederland, Frankrijk... Duitsland. Ah ja, want ja, we je gaan... weet... Het is Vrijstaat Eden, dus we willen eigenlijk die Vrijstaat, die het artsparadijs, gewoon terug neerzetten. En iedereen die daartussen nog wil in een huis wonen ah ja. en wil werken en te vroeg opstaan en koffie wil drinken, die mogen dat ook doen. Oké. Okay. Maar ja... Ja, nou, absoluut. in um, de rest um, van de stad zijn er nog meer traditionele uh, wijken, zoals het Smurfendorp en, uh, ja. en de oude middeleeuwse kern. Dus mensen die daar niet met akkoord zijn, die kunnen natuurlijk uh, daar hun koffie, onderin kunnen hun middeleeuwse koffie of hun Smurfenkoppie weliswaar. Ja. Uh, niet, dat min ook heel interessant. Twee opmerkingen nog, uh, want uh, dat is over nagedacht. In Eden, het Paradijs, werd ook Antwerps gesproken. Ja. Uh, dat is uh, Gropius Becanus, de oude geleerde, uh, die uh, de uh, Origines Antwerpianus, heeft geschreven in de 16e eeuw, heeft dat bewezen. Dus het is heel oh. logisch dat we dat op Ringland terug in orde stellen, want vroeger lag dat eigenlijk ook lag dat in het rivierenhof, En hoe het dan? Ja. Wat is dat bewijs dan? Hoe, ja, hoe bijvoorbeeld, legt dat eens uit? bijvoorbeeld, de naam Adam is een regelrechte, regelrechte verbastering van het Antwerpse aardman. Oké. Okay. En Eva is een verbastering van eerdvrouw. Als okay. dat... dus je daar hebt genoeg achter ah, ja. zeg, je zegt Adam Arma, Arma, Adam Adam Dan begin je automatisch automatische Maar hij ja, ja, ja. heeft er een werk van 300 bladzijden over geschreven Rechten niet op dit boek dus, okay, dat, klopt, dat gaan wij online delen ja. Ik, we, we zetten een link uh, op onze page ja, En in Ede mogen mensen dus ook gewoon lekker naakt zijn ja, ja, maar zo. dan wel met camera's beveiligd tegen de Jan Fabrus van de wereld en zo. Want, ja, maar Jan die, Want die Faber, gaan daar naartoe komen hoor. Die en, ja, krijgt, en Jan Fabrus wordt die worden die allemaal opgesloten. Een, die een positieve briemwagen. We Wat wel, gaan wel fijn is, je hoeft ja. niet meer uh, pastoor te worden om van alles te doen. Je kan dan gewoon naar zo'n plek toe. Dat is ook wel ja. zo. Maar um, in Hoboken gaan we een soort van. Um... Het district maken met pinekesdraad rond en daar worden dan alle zeden en zo, die worden er allemaal bij elkaar gezet. Ja. En die mogen zich op elkaar <laughs> ja. uitleven. Ja, dat is prikkeldraad in Nederland. Prikkeldraad, dat klinkt veel ja, erger dan pinnetjesdraad. Als pinnetjesdraad ik <laughs> toch nog eens. <laughs> dat klinkt dat zo vreselijk zo. Die oh, een ja, maar je gewoon even aan mevrouw vragen, wat vindt u het mooiste? Pinekesdraad of prikkeldraad? Pinekesdraad. Ja. ja, dat, ja, dat, dat klinkt mooier. eigenlijk een beetje naar een <laughs> Dat is waar, dat wat ja, <laughs> eigenlijk net zo slecht is, broer. Ja. Hey, uh, ja, nog steeds genieten van de zon. Allemaal een beetje ja. veggie en zo. Uh, goh, en uh, ja, dus je gaat helemaal toeleggen op het shamanisme op de ring dan. Ja, dus... er gaan ook zweethutten komen, drumcirkels, juurt, een Joertedorp. Ah, oké. Okay. Uh, we gaan ceremonies doen. We gaan uh, ook shamanen van over heel de wereld uitnodigen. Okayo. En um, er is ook geen geld, dus in de rest van de dorpjes is er nog wel. Ja, iets er wordt van inderdaad geld. met zakken en met ballen betaald in plaats van euro's. Hè. De zak wordt uh, de nieuwe munt. Maar ja. dat bestaat dus dan niet in, uh, in Eden. Eventueel, als mensen echt toch iets willen gebruiken om te ruilen, kunnen we met peeschijven betalen. Ja. Dat is ook een optie. Hey, waar je ook mee betaalt als je er maar iets voor krijgt. Ja. In principe ja. is het rainbow, dus het wordt een rainbow. Area waar helemaal ja, vrijheid en ja. blijheid leeft. Ja. Ja. Het slaat dan ook naadloos aan met de Shire. Dat wordt dan uh, de Shire zal in uh, Boekenborgperk en zo, dat wordt de Shire waar de hobbits uh, gaan leven. Ja. Dus daar maken we dan holen in de grond, waar dan mensen rondlopen die haar op hun voeten moeten laten groeien en zo. <lacht> ja, uh, ja, ja, ja. Dus, maar dat loopt dan eigenlijk in elkaar over. Dus er, er zijn contacten mogelijk, natuurlijk, tussen de verschillende districten. Je kunt het een klein beetje vergelijken dan een. Uh, aan een uh, moderne versie van Christiana. Uh, Christiana, gecombineerd met Efteling. Zoiets, maar ja. dan voor volwassenen. Ja. Absoluut, die En ja. voor het dagelijks leven. Hè? Ja. Ja. Alright. Nou, het uh, is tof om je op deze manier te leren kennen. En je bent mee aan boord. Dus we gaan er de komende weken nog veel van horen. Ook van de andere kandidaten. Ja, hè? trouwens nog eens bedanken voor de aanwezigheid op het indienen van ja. de, ja. de ja. lijst. Ja, die heeft wel een Generaan beetje gedaan, de show ja. gestolen, geloof ik. Hè? Oh, oh, oh ik was gewoon mezelf en... Dat werd wel geapprecieerd, denk ik, door iedereen. Inderdaad, ja. Dit is de kracht van onze partij. We zijn allemaal ons positieve zelf. Ja, en het, ritueel, het ritueel is eigenlijk heel goed gelukt. Want mm. ik denk dat dat alle partijen samen heeft gebracht. En ik denk dat we ja. schone verkiezingen tegemoet gaan. Ja, ja, even Voor de mensen die er niet bij waren of niet gezien hebben. U was daar in een volledig uh, Indiane outfit met uh, veren en pak en ja. trommel en alles. En erop en eraan. En, ja, dat is natuurlijk wel een impos imposante verschijning. Ja, ja dus een dat is maar... ja. <laughs> beetje, okay, ja, ja, voor mij. Is het kost... heel gewoon. Oké, ja. Dagelijks, hier hè, Maar zo kom je op tv. Ja. In elk geval. Ja, dat is wel heel goed. Uh, wij hebben nog zaken af te handelen in ons kantoor. Hè, want, uh, we ja, we zullen uh, iets gaan de... horen wat de dames in het kantoor allemaal uh, aan <laughs> dus het kopstoven zijn. Maar he? we gaan uh, nog eerst even alles of. op een rijtje zetten. onze vrienden, zetten voor vrienden het nu feest. schild voeren daar. Kijk, uh, ik kan het niet lezen. Uh, het is te donker. Uh, en een bejaarde Hollander. We moeten het programma maken met een bejaarde Hollander. Ja, oké. Okay. Ja, nee, dit is Vrolijke muziekje. Ja, we gaan het hebben over de. Zit die ja, nu nee, nog niet, maar toch uh, nee, niet meer te lang laten draaien. De grote show in de Narenberg. Ja, de grote show in de Narenberg. Daar is heel veel om te doen. Ja, uiteraard. Dat is natuurlijk het belangrijkste moment van het jaar. Hè? Uh, dat is 13 oktober s'avonds, uh, de avond voor de verkiezingen. Ja. Uh, dat wordt een prachtvoorstelling. Ja, we hebben ze volop op onder andere bij het Vlaams belang in uh, de Pompinof. Ze hebben ook gaan voor de ja. hovenaars. Allemaal even moeilijk publiek als Vlaams belangenaars. Uh, maar dat verloopt allemaal fantastisch. Het is geweldig goed. Uh, natuurlijk zal ook uh, de, de lijst zullen daar allemaal aanwezig zijn. Uh, de trein zal uh, de show inleiden met een uh, gepast ritueel. Uh, ja, en achteraf, op het einde van de, de voorstelling... wordt er een mars georganiseerd naar het Schoonverdiep. Zeker weten. En dat ja. wordt het hoogtepunt van uh, het jaar, het politieke jaar. Het Schoonverdiep is eigenlijk gesloten hier achter ons. Dat is hier uh, allemaal dichtgetimmerd. Maar hierover ja. hebben de Maurice en Dietrich niet een heel gezellig café. Ja. En die hebben ook een heel Schoonverdiep. Dus als <lacht> we dan schooner. daar naartoe maken dan gaan we daar eigenlijk gewoon een afsluitfeestje na de voorstelling doen. Dus dat kan u dan met de mars uh, mm -hmm. achteraf genieten van een gezellig drankje en een dansje. Hè? Ja, en er gaat ook iets zijn, dus een soort spektakelritueel. Um, ik zal vliegen vanuit het raam over de Grote Mart. Oké, okay. ja, inderdaad. Niet zo. Ja, ja, Plus, dan gaat ook iedereen leren hoe dat je moet vliegen. Dus alle mensen kunnen daarna ook mee door het raam springen. En, uh, ja. Het is een Zuid-Amerikaans ritueel. Yes, en hoe kunnen de mensen dit allemaal steunen? Want iedereen die dit hoort steunt ons en die gaat ook mensen om ja, zijn heen. Om eerste en steun... door tickets te bestellen, heel dringend, voor de Narenberg. Ik zeg ja. zeggen, Narenberg, Schouwburg, -intiket. de schuld van de anderen, dat is de, de titel van de voorstelling. En dan bestel uw tickets, van ja. dat is de eerste. Want als het dan bijvoorbeeld niet lukt, dan kunt u weer zeggen, het is de schuld van u. Ja, dat is de schuld van, <laughs> ja, dat, de schuld van uh... ja, dat zullen we dan wel zien, want het zou wel niet met de schuld zijn. Uh, maar ja, we hebben ook nog, Moet nog een winkel. Heuzen, mevrouw? We hebben ook nog. Niet uw schuld hoor. Nee. Ja, goed zo. Nu, we zijn op kantoor aangeland. De dames zitten keihard te werken. Want we hebben een shop waar dag en nacht artikelen worden besteld en uitgeleverd. We vertellen het eens. Wat zit er allemaal in de winkel? Want natuurlijk, we hebben nog altijd onze Canis t-shirts in de aanbieding. Het is van onze gloote t-shirts. Uh, ze zijn heel populair. Momenteel een hele bestelling uit Frankrijk gekregen. Het voordeel aan het Latijn is dat het een universele taal is. Dus iedereen verstaat dat. Canis, estalien. Het Franse uh, uitdrukking, uh, cédula. Uh, uh, de testikelen du jean. Uh, dat betekent iets helemaal anders dan het is van de Rondse gloed. Ja, ja. Maar, um, enfin, dus in Frankrijk worden ze ook volle bak gedeeld. Ja, voor de rest, wat verkopen we nog? Uh, asbakken? Nee, ja, dat verkopen <laughs> we niet. niet. <laughs> Oké, okay. Nee, nee. Oh, nou, de CD natuurlijk. Hey. Ah, ja, de CD het, is het nog altijd te, te verkrijgen met het geweldige campagnelied. En niet alleen te verkrijgen, vooral te streamen. op De, streamen, de streamen, en alles ja. van van Stream, dat ding, nou ja. toch is de Vlaamse top 40 in. Als iedereen daarna is gewoon begint af te spelen. Ja, dus dan allemaal maar zal streamen. Er... Ik weet niet hoe dat daar moet streamen. Maar allemaal maar zal streamen. Ja, zo is het. En, uh, voortaan bij elk uh, persbericht, elk ding. Weet je trouwens wat dat betekent, uh, train, uh, streamen. Mm -hmm. Ik ken eigenlijk zwangerschap streamen. Ja. <laughs> ja, dat weet ik niet. Ja, dus dan zie je mijn zwangerschap via Spotify ernaar naar luisteren of iTunes. Al die mensen, jullie hebben, hey, luisteraars, jullie hebben allemaal iPhones en zo, want anders hoor je dit niet. Maar, en en dan kan je ook op iTunes en dan kan je dat nummer ook. Draaien, draaien, draaien, draaien. En draaien tien keer per dag allemaal. En dan staan we volgende week op de radio met dat liedje. Moet je eens opletten wat er dan gebeurt. Okay, Godverdomme. Ja, dat is al duidelijker. <laughs> nou. Dat over streamen. Ik, ik uh, moest nog even een woord zeggen. Ik, ik weet niet waarom, maar het komt mij hier oh ja, binnen. De spirit. Een ervaring um, nu. Ja, een woord. Het woord gewoon. Baarmoeder. Oké. Okay. Ja. Baarmoeder? Baarmoeder. Baar, baarmoeder. Heel belangrijk. Ja, baarmoeder. We hebben baarmoeder. trouwens nog geen mening over uh, baarmoeder binnen de partij. Nee, Daar moeten we dringend nog een mening over hebben. Ja, dat komt Ja, wel. baarmoeder was daar, BDW. Nee, baarmoeder was... Baarmoeder dankt Weeskind, weet ik veel, BDW. Ja, goed, ik is het niet dat is een mogelijkheid ook. als mensen daarmee akkoord zijn met die invulling van de naam BDW. Dan wil ik daar gerust niet mee. Ja. Volledig transparante <laughs> ja. opstelling deze partij. Behalve dat u zelf de grote leider bent en blijft. Dat natuurlijk. is het belangrijkste ja, is uiteraard. uiteraard. Hey, dan maar of het uh, natuurlijk in Ede, de vrijstaat, daar moet u natuurlijk met mevrouw uh, ja, ja. Janssen uh, onderhandelen. Hè. Daar kom ik niet tussen. Nee, nee, dat zijn aparte zelfstandige regio's. Binnen, ja. binnen het onafhankelijke Antwerpen, hè? daar gaan we wel vanuit. Ja, dat klopt. Binnen het onafhankelijke Antwerpen, ja. Het zijn absoluut. er nog weer nog onafhankelijkere nou, regio's. Dat hangt er vanaf? Ja, dat kan. Dat, dat, dat, dat valt nog te regelen. Ja, en eigenlijk de hoofdregel van Ede is, we zitten daar in de Kairos, dus niet in de Kronos. Okay. In de ja. flow, zoals nu, ze zeggen. De kronos wordt ook, ja. de kronos wordt ook volledig afgeschaft, sowieso, ook in de rest van de Antwerpen. Omdat immens. we toch met die verschillende wijken zitten. We zitten hier in de middeleeuwen, dan op uh, de kogels als hier. Dan zitten we daar in uh, de 19e eeuw. Dus dat valt met de kronos niet te combineren allemaal. Dus we gaan dat ook ja, moeten afschaffen. En, en zeker niet nu die nachtmerrie op ons afkomt... dat we hier in alle landen van Europa dadelijk elk zijn eigen tijd heeft. Dus ja. je vertrekt hier om negen uur en dan kom je om half acht aan ja, in Nederland... Dat, dat staat dus niet meer. Maar... ja Tijd wordt <laughs> afgeschaald ja, Voortaan ja, hebben we alleen nog maar straks en de juist. <laughs> <laughs> straks komt een traan en de juist is er even vertrokken <laughs> Zo gaan we dat doen. Lieve mensen, we gaan er een eind aan bakken. We hebben alweer bijna een goed drie kwartier van een nieuw tijd cadeau gekregen. Waarvoor heel erg veel dank. Uh, we gaan een spannende week tegemoet. Want nu vertrekt de campagne echt als campagne. Je hebt vandaag al een gigantisch drukke dag, hè? Uiteraard die bus. We moeten nog een barbecue gaan doen op het Koningsplein. Nog uh, t-shirts gaan verkopen op uh, de rommelmarkt op uh, het Stadsperk. Krugercross. De Krugercross. Dat gaan we meedoen met de fans en met de professionals. Uh, ja, nog van alles dat ik al vergeten heb. We hebben het nog maar... niet eens over die vliegtocht gehad. Uh, want daar had ik het er eigenlijk nog even over willen hebben. Over het Stadsmonster, het uh, Schouwburg gebeuren. Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Dat ja, ja. was ik al vergeten. Ja, u u, u heeft daar ja. een vliegtocht gemaakt. Onder ja, uiteraard. Omdat natuurlijk maar een imitator van het stadhuis wil de Stadschouwburg afbreken en Zeker daar iets anders fantastisch zetten. Idee. Hè? Dat zal waarschijnlijk dan een woontoren van 25 verdiepingen worden met luxe luxeflats waar ik natuurlijk ook grote voorstander van ben. Met een parking onder. Dat vind ik ook fantastisch. Maar ik denk dat we dat toch beter laten staan. De Stadschouwburg en die een andere functie geven. Hè? We planten die vol met bloemetjes. Zo'n groen dat ik erover. Had. dat haak ik hier een grote groene uh, uh, ja, kubus ja, ja. wordt, ja. Hè, kubus in het midden van de stad en wat we dan ook geprobeerd hebben daar een soort van deadride aan maken wow. hè? Okay. dat je dus eigenlijk als je je verveelt, of je hebt zo even een, een kiksje oh, doen, als dat je, je eruit dag, wil dag, dat je even met een deadride van het stadspark als je hè, er even van de, van de eruit weer, gelopen, kunt. Ja, ja. u kunt trouwens ook bellen naar de zelfmoordlijn als u vragen heeft, naar deze is en er is ook een aardbeienparcours, je kunt dus klimmen op de zijkant van die een berg, alleen die kubus. Aardbeien en takoe. En dan tussen aardbeien en bessen plukken. Ja. Wilde bessen ah, en zo. Ah, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Die zijn kei gezond, hè. He. Uh, dus zo, interactieve zo eet je, je zo. jezelf gezond omhoog. Ja. De eet jezelf zelf daar Eet een smoothie op tegen dat je boven bent, <laughs> Oké. Okay. Mm -hmm. Nou ja, het, het pijl zakt, maar de stemming stijgt, lieve mensen. <laughs> Ongelooflijk. Ja, het pijl zakt, hij is niet meer meer. Al goed dat hem niet op de lijst staat, want <laughs> hem zich is vergeten <laughs> te registreren. <laughs> ja, ja. Maar daar gaan we het in een veel later uitzending over hebben. Hé, hey, uh, namens mij, Dennis... Van Lee Lucy Bergen naar. Wacht, en... Nog hier één belangrijk ja, ding. Ja, ja. Zoals u weet, de show komt eraan binnenkort. Uh, wat nog wel belangrijk is, uh, ik wil nog uh, zoveel mogelijk spelen, nog, uh, nog zoveel mogelijk uh, try-outjes doen. Ja. Dus als je zo thuis een verjaardagfeestje hebt en je denkt van. Ik... Ik wilde nog graag een ballonnenkloon of zoiets hebben, maar je hebt geen geld voor een ballonnenkloon. Dan kunnen mij altijd even inhuren en dan kom ik met een show try-outen. bij u in de living. Of op het balkon. of in de garage of in de kelder. Ja, wat dan ook. Een info dat is het e-mailadres. In de Daddyboes. En dat is ook de website, bdw.vlaanderen. Ga daar eens heen. Kijk de agendapunten van onze partij eens na. Of dat u zich daarachter kunt scharen, doe dat dan ook word lid, kunnen ze lid worden we kunnen uh, de nee, mensen... je kunt helemaal geen lid worden <lacht> <lacht> oh, dan moeten we nog een commissie aan het werk zetten om dat mogelijk te maken vind ik hoop dat nu dat je een partij moet je ook commissies instellen uh, dan moet ik hier de schepen voor commissiezaken aanstellen, want daar snap ik helemaal niks van <lacht> oké, okay. is dat iets voor u Chris? <laughs> Oké, okay, hij weet er niks meer van. Lieve mensen, we gaan eruit. Mag ik nog een afsluitend woord vragen aan de dame die al heel ja. de tijd naast ons, die al sinds haar twintigste vege ve vegetarisch Vegetaris is wow. en de laatste jaren nog veganist. En ondertussen twee hele moeilijke kruiswoorden ja, heeft ingevuld. Ja, ja. Wat is de indruk van wat u allemaal gehoord hebt? De wat is de indruk van wat u allemaal net indruk? gehoord hebt? Ik was mij aan het afvragen of het... ...of er moppen bij waren... ...of alles serieus was... ...dat was ik mij aan het afvragen... Behalve een paar dingen dat ik wist dat juist waren... Ja, ...en wat denkt u dat de moppen zijn en wat niet? Oh, dat ding daar in de Arenberg ...of zoiets... ...dat is een mop... ...of, of heb, ik, heb ik dat goed gehoord of niet? Hoor. Dat Jeet? hebt u goed gehoord, ja... ...dat is serieus... Ja, ...dus dat en dan wat er nog vooraf ging... Um, ja, ...ik heb niet zo'n goed geheugen... Hè. <laughs> uh, ...u had nog iets gezegd... ...van, uh, van de politici... Ik weet al niet meer wat uh, met Philip de Winter en zo van alles. Ah ja. I zoiets. Ja, dat is ook allemaal waar. Alles, alles, alles over Philip de Winter is waar. Ja. Ja, ja. Alles wat hm. ze erover zeggen is waar. Ja. <laughs> en, maar ook dat van de Arenberg, het is echt wel waar. Dat is ook waar. Maar okay. eigenlijk is het allemaal waar, hè. De manier waarop je dat voorstelde, dat gaf mij de indruk dat het een mop was. Ah ja, vanaf voilà. ja. dat ik... waarop je dat voorstelde. Ja, we gaan nu eens even een flyer en een poster en alles meegeven. Dan kan u die meteen thuis okay. voor uw hangen. En eh, wel, dat is goed. Dank u wel, gratis Boes. Ja. Ook dank u zeer voor uw medewerking aan dit programma. Namens mij is het een tot de volgende aflevering. Dit was nummer 11. Ze, ja, neem ook maar even afscheid, zou ik zeggen. Beste lady Angelina. Ja, um... Tot de volgende keer. En, uh, het was hier heel gezellig. Heel lekker zonnig. En goed gezelschap. En ja, nog een fijne, liefdevolle dag. wens iedereen. Oké. Okay. Ja. Salutibus, AV. Electroitori. Salut, En het zou die verkozen gaan worden. Groeten u. De schuld van Patrick Janssens en de schuld van Chris Peters. De schuld van de Groenen en van al die bitweters. De schuld van de bussen. School on the factory